U wordt vrijgesproken van al het overige dat aan u is te lasten gelegd. Dat heeft tot gevolg... Dat heeft tot gevolg dat de benadeelde partijen in hun vorderingen niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Mocht u verdachten, meneer de raadsman... of mocht u officieren van justitie aanleiding vinden om hoger beroep in te stellen... Dan is de termijn waarbinnen dat moet gebeuren naar u allen bekend is. Veertien dagen.